11 Uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Franse en Zwitserse media melden dat onder de islamitische terroristen in Algerije één of meerdere Nederlanders waren. Ze baseren zich op bronnen bij de Algerijnse regering. Behalve één of meer Nederlanders zouden er ook terroristen met de Libische, Tunesische, Syrische, Egyptische, Malinese, Jemenitische, Canadese en Algerijnse nationaliteit zijn. Of ze nog in leven zijn, is niet duidelijk.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 Vervoerder Arriva heeft problemen met de treinen in het noorden van het land. Zo rijden er geen sneltreinen tussen Leeuwarden en Groningen door een wisselstoring. Ook tussen Uskert en Rode School en tussen Appingedam en Delftel rijden geen treinen. Daar zijn bussen ingezet. Reizigers tussen Leeuwarden en Groningen kunnen gebruikmaken van de stoptrein, zegt Arriva.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 In Groningen is een man om het leven gekomen... toen hij met zijn auto in een sloot bij Musselkanaal terechtkwam. De politie was uitgerukt na een melding, zegt een woordvoerder. Nou, uh, auto wel aangetroffen, geen besturen te zien. Er is gelijk grote alarm geslagen, alle hulpdiensten zijn ingezet. En uh, uiteindelijk is er een uh, persoon uh, gevonden in de auto. Hij was helaas overleden. Waarschijnlijk is de man door verdrinking omgekomen. De politie vermoedt dat hij door het slechte weer en de gladheid... met zijn auto van de weg is geraakt. Het weer, vooral in het noorden nog lange tijd sneeuw en daar blijft het vriezen. In de zuidwestelijke helft komt ijzel voor, waardoor het verraderlijk glad kan zijn. In de rest van het land wat lichte sneeuw of motsneeuw. De maxima liggen daar rond het vriespunt. ANWB Verkeersinformatie in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant is het plaatselijk nog steeds glad door ijzel. Elders is het glad door sneeuw en bevriezing op de weg. De problemen zijn nog steeds het grootst in Brabant op de A2 Eindhoven richting Maastricht... Tussen Knopend waterdorp en Knopend Hoogt. 9 kilometer vielen na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. 4 kilometer viel op de A15 Gorkum richting Rotterdam bij Hendrik Ido Ambacht. Daar, er zijn drie rijstroken dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer wordt daar via de af- en oprit langs geleid. De A20 Gouda richting Hoek van Holland is dicht tussen Vlaardingen-West en Maasluis. Dat komt door een gladde weg natuurlijk. Verkeer richting Hoek van Holland kan bij knoop het Kleinpolderplein omrijden... door Den Haag-Rijswijk aan te houden. Dan rijdt u via de A13 en de A4... Op de A27 Gorkum richting Breda tussen industrieterrein Aveling en Hank. 9 kilometer, door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. 12 kilometer op de A50 Eindhoven richting Os bij Eerde. Os richting Eindhoven, ook een lange file op de A50. 20 kilometer tussen Veghel Noord en Eindhoven. A59 Zonzeel richting Os tussen Engelen en Den Bosch Centrum. 3 kilometer en dat komt door een geschade vrachtwagen.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 ANWB, extra verkeersinformatie met een spookrijdermelding. Rijdt u op de A7 Heerenveen-Afsluitdijk... dan komt u tussen Oude Haske en Jouren een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A7 Heerenveen-Afsluitdijk... dan komt u tussen Oude Haske en Jouren een spookrijder tegemoet. VARA, Radio 1. De Gids.fm met Felix Meurders. Een goede morgen. Obama bedacht zijn tweede termijn, het zal er niet ontgaan zijn. Hij moet de kiezers het hoofd bieden... en de positie van de Verenigde Staten in de wereld versterken... om er eens even twee aandachtspunten te noemen. Nog even, en China pakt de economische toppositie over. En wat stelt de band met Europa nog voor? Wat gaat en wat moet er gebeuren? Ik praat erover met een Amerikanist, een sinoloog en een europa kennen het is bosbrandseizoen in Australië. Maar het is niet alleen de combinatie van droogte, hoge temperaturen en straffe wind die voor branden zorgt. Zeker de helft zou zijn aangestoken. Pyromanen, seriebrandstichters en kattenkwaad. Meer dadelijk via de wereldontvanger. En Coca-Cola gaat obesitas te lijf. Geloven we dat? Of is hier sprake van een dure reclamestunt? Ondanks het weer altijd goed bereikbaar. Ervaar het zelf. Surf naar de de Vira raadt al dagen niet en vooral reizigers zijn daar de dupe van. Inmiddels hebben de NS het Italiaanse bedrijf Ansaldo Breda... aansprakelijk gesteld voor de problemen. Over de gevolgen van deze juridische actie praat ik met Anita de Ruiter. Zij is advocaat en gespecialiseerd in aansprakelijkheid en vervoer. Mevrouw de Ruiter, goedemorgen. Goedemorgen. Lijkt mij een logische stap van de NS of denkt u er anders over? Nou, het lijkt mij logisch dat op het moment dat een, een wederpartij... Uh, de afspraken die zijn gemaakt in een overeenkomst niet nakomt... Dat, uh, dat je dan aan aansprakelijkheid denkt, inderdaad. En dit soort contracten, wat wordt daar meestal in vastgelegd... ten aanzien van die aansprakelijkheid? Nou, dat kan heel verschillend zijn. Um, ik, ik ken dit contract niet, dus ik weet op zichzelf niet wat er, wat er afgesproken is tussen deze partijen. Wat ik wel uit de, uit de berichtgeving, uit de kranten heb begrepen... maar uh, goed, dat is, ik weet niet waar die informatie vandaan komt is dat er een uh, beperking van aansprakelijkheid aan de orde zou zijn. En dat uh, uh, die aansprakelijkheid in ieder geval in bedrag uh, beperkt zou zijn... tot in totaal 70 miljoen euro. Terwijl, nou, ik ook heb begrepen, de, de treinen zo'n 21 miljoen uh, waard zijn. En waarom zouden de NS akkoord zijn gegaan met een zo beperkte aansprakelijkheid? Ja, het is gebruikelijk dat, dat partijen hun aansprakelijkheid beperken... bij dit soort grote, grote contracten. Uh, en dat moet ook niet los worden gezien. Een contract is natuurlijk een, een samenstel van een heleboel afspraken. Um, en nou ja, het kan zijn dat, dat alles afwegend dit onderdeel... Uh, nou ja, niet, niet zo zwaar heeft gewogen dat daarvan afgezien moest worden. Dus dat, dat er anderen zo positieve dingen tegenover stonden... dat ze hebben gedacht, dit punt uh, kunnen wij mee akkoord gaan. En staat er dan vaak een korting tegenover op de aankoopprijs? Dat zou bijvoorbeeld kunnen, ja. Ansal de Breda heeft dit weekend excuses aangeboden voor de problemen. Is daarmee eigenlijk de aansprakelijkheid juridisch gezien al aanvaard? Nee, dat hoeft niet. Uh, dat, is, dat is nog geen erkenning van aansprakelijkheid. Daarvoor uh, uh, ja, voor is meer nodig. We moet echt vaststaan dat uh, wat zij hebben beloofd... dat ze dat niet zijn nagekomen. Uh, ik weet niet of daar al duidelijkheid over is. Voor zover ik weet vindt er nog technisch onderzoek plaats. Uh, nou ja, op het eerste gezicht lijkt het er natuurlijk wel op... Dat, uh, dat er iets mis is als, uh, als er stukken van treinen afvallen... Um, maar met uitsluitend excuses aanbieden is, uh, is aansprakelijkheid nog geen, uh, nog geen feit. En wie bepaalt dan uiteindelijk de mate van aansprakelijkheid? Hoe bedoelt u die vraag? Nou, de, wie zegt dan uh, in hoeverre de, dat bedrijf aansprakelijk is dat geleverd is? Wie maakt dat uit? Is dat de rechter? Ja, dat is de rechter, inderdaad. En dat is in dit geval is dat nog wel uh, een, een punt. Want het is natuurlijk een, uh, een Europees contract. Dus is dus een, een Nederlandse en een Italiaanse partij. Ehm um, nou, over toepasselijke recht, want ik praat nu steeds naar Nederlands recht. Uh, zouden we eerst een vraag kunnen stellen: nog, welk recht is überhaupt van toepassing tussen deze twee partijen? Uh, als we gewoon de regels volgens het verdrag volgen, het Verdrag van Rome is dat Rome 1... Dan uh, zou uh, Italiaans recht van toepassing zijn op deze verhouding. Ja. Uh, want het land van de verkoper. Uh, maar het kan zijn dat in het contract tussen de NS en de Italiaanse uh, verkoper uh, Nederlands recht overeengekomen is. Maar dat, dat weten we niet. En kent u dat Italiaans, uh, Italiaans recht een beetje? Komt het overeen met Nederlands recht? Nee, ik ken het Italiaanse recht niet, maar ik kan me niet voorstellen dat het uh, heel erg zal afwijken waar het gaat om aansprakelijkheid. Op het moment dat niet geleverd wordt wat is afgesproken, dat, dan zal er, naar ik aannem, ook onder Italiaans recht wel een uh, aansprakelijkheid zijn. En als er dan een uitspraak is over die aansprakelijkheid, betekent dat ook dat je onmiddellijk geld krijgt als Nederlandse spoorwegen? Ja, mocht de rechter vaststellen dat de, uh, het Italiaanse bedrijf uh, aansprakelijk is... Uh, en, uh, en er schade is geleden, dan, uh, dan moet die schade vergoed worden. Er zijn nu 9 van de 16 treinen geleverd. De NS nemen voorlopig geen treinen meer af, zeggen ze. Maar een deal is een deal, lijkt mij. Moeten ze dan wel voor die 16 treinen gaan betalen? Nou, dat, dat zou best een probleem kunnen zijn, inderdaad. Dus uh, ze hebben afgesproken, wij gaan 16 trein, treinen afnemen... Uh, in beginsel zijn ze daar gewoon aan gehouden. Uh, dat kan natuurlijk anders zijn op het moment dat, uh, dat de Italiaanse verkoper niet nakomt. Dan kun je wel zeggen van, ho, maar uh, zolang jij niet nakomt... ik kan opschorten of uh, wellicht de overeenkomst ontbinden. Uh, maar daar zullen ook waarschijnlijk afspraken over in het contract staan. Maar als we gewoon puur uitgaan van, van Nederlands recht... dan, uh, dan zou dat uh, in principe mogelijk zijn, ja. Anita de Ruiter, Advocaat gespecialiseerd in aansprakelijkheid en vervoerrecht. Hartelijk dank. Graag gedaan. Er is van hè? Over deze muziek. Ik zeg niks meer. Haven't seen you since high school Good to see you're still beautiful Gravelly hasn't installed to pull Quite yet I bet you riches as hell and <laughs>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 Barack Obama is gisteren nog uh, vier jaar president van de Verenigde Staten. Officieel is hij aangesteld voor die periode. Hij legde namelijk de eet af en vandaag is het feest. Maar is hij daarmee nog steeds de machtigste man op aarde... of wordt hij links ingehaald door China? En wat stelt Europa nog voor? Deze vraag leg ik voor aan Amerikanist Frans Verhagen... aan sinoloog en ondernemer Henk schulte Nordholt en kenner van de Europese politiek Alfred Pijpers. Hier, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Meneer Verhagen, journalist en Amerikanist, uh, blijft Obama de komende vier jaar de machtigste man van de wereld? Nou, dat is allemaal relatief. Hij was al niet de machtigste man van de wereld. Hij is nog steeds heel machtig. En dat blijft hij ook. Ja, wie, wie is dan de machtigste man van de wereld? Ja, er is geen wedstrijd in. Uh, macht is relatief. Macht is gerelateerd aan andere landen. En Amerika is nog steeds heel machtig, maar minder machtig dan het ooit was. Ja, maar is, hij nog de machtigste. Een, Naar... is hij nog steeds een beetje meer machtig dan? Ja, ik denk wel dat Amerika nog steeds uh, in principe de lijnen kan uitzetten. Eng Schulte-Northold, ondernemer en sinoloog. Zoals gezegd, China is al jaren bezig met een opmars en is inmiddels een wereldmacht. Staan Beijing en Washington ook op gelijke hoogte dan langzamerhand? Um, ja, zo zien ze elkaar wel. Het is een strategisch partnership wat ze hebben opgebouwd door de jaren heen. Obama heeft ook gezegd, ik richt mij op Azië. Pivot to Asia, heeft hij twee jaar geleden geroepen. Een speerpunt voor de Azië, niet langer Europa. Dat is een geopolitieke beslissing ook. En ze zijn ook uh, erg aan elkaar verbonden, die twee landen. In de eerste plaats financieel. Want uh, China financiert het Amerikaanse tekort. En militair gezien? Nog niet, hè? Militair gezien? Nou, de eerste samenwerking. Maar dat is een zeer verwantrouwen en achterdocht. Want Amerika, uh, moet, moet je zo zien, heeft in die regio veel bondgenootschappen. Japan bijvoorbeeld. Japan heeft nu allerlei problemen met China over die eilandjes. Dus Amerika doet er alles aan om de kwestie te sussen. Maar als ze het puntje bij het paal te komen, dan moet ze Japan terzijde schieten. Te, te hulp schieten. <laughs> dus uh, militair is het meer confrontatie dan een samenwerking. Alfred Pijpers, kenner van de Europese integratie. De Verenigde Staten en China hebben het voor het zeggen in de wereld. Er wordt zelfs gezegd, die Amerikanen richten zich alleen nog maar... op dat gebied in Azië. En voor de rest kan het geen fluit schelen. Nee, dat is erg overdreven. De Europese Unie is als handelsblok nog steeds het grootste van de wereld. Vertegenwoordigt 500 miljoen vrij rijke burgers. En heeft dus ook grote invloed in het, op het gebied van handel... de energie, de klimaat, het internationale overleg En ook wel een beetje op het gebied van de buitenlandse politiek en veiligheid... Toch ook al is het niet zo'n grote strategische speler als Amerika. En China is er trouwens ook nog niet. Maar uh, men zegt wel dat Europa is gemarginaliseerd. Daar is geen sprake van. Ook de individuele landen zijn in veel opzicht nog veel rijker dan, dan de Chinezen. We zeggen we moeten ons spiegelen aan het Chinese voorbeeld. Dat, moet, dat moeten we vooral niet doen. Uh, Europese mensen, Europese uh, Nederlanders en, en Oostenrijkers en Fransen... die zijn veel rijker dan Chinezen. Dus uh, laten we dat niet overdrijven. Maar in, in, als militair blok is... Europa afwezig. En moeten we het daar zorgen over maken dan? Dat we afwezig zijn op militair gebied? Nee, absoluut niet. Je kunt uh, Tegenwoordig uh, is uh, militaire macht uh, niet doorslaggevend... In, uh, tenzij het zou gaan op, op conflicten tussen de grote spelers. Maar die, die, die zijn er niet. Er zijn geen milita militaire dreigingen over en weer tussen de landen... waar het over gaat. Over China, Amerika, Rusland, Japan. Uh, het is wel zo dat je uh, natuurlijk uh, in, in bepaalde crisisgebieden... Probe moet proberen mee te, uh, mee te komen... Daar daar zal Europa het vooral moeten hebben van economische invloed en van diplomatie. En het grote werk, als het nodig is, maar over moeten laten aan Amerikanen. Even de, de landen, de blokken, uh, één voor één. Frans Verhagen, journalist en Amerikanist. Heeft de crisis van de afgelopen jaren de slagkaart aangetast van de VS? Ja, ik denk dat het een langere termijn probleem is. En dat is een ander soort crisis dan je zou denken. Maar volgens mij is de, de erosie van de middenklasse in Amerika... en de onzekerheid die dat met zich meebrengt voor de bevolking zelf die gaat uiteindelijk het zelfvertrouwen en, en de slagkracht van Amerika ondermijnen. Want je kunt niet als land een, een assertieve, dus een, een zelfstandige... en een, een vooruitdenkende buitenlandse politiek houden... als je niet brede steun onder de bevolking hebt. En die, die steun is aan het afkalven. En die twee mislukte oorlogen, de onzinnige oorlogen, Irak en Afghanistan... die bakkenvol geld gekost hebben en niks opgeleverd hebben... Uh, die doen, dragen er ook niet bij. Dus mijn stelling zou zijn, Amerika is geleidelijk aan... Ja, wordt minder machtig en kan minder doen... omdat ze binnenlands niet sterk genoeg zijn. Dus die crisis heeft, wat dat betreft, direct invloed gehad. Enk Schulte, wat merkt China van de crisis? Nou, die is als een van de drie blokken waar we het nu over hebben... die crisis verreweg het beste doorgekomen. Ze hebben een heel groot stimuleringsprogramma ingezet in 2008. Dat konden ze doen door de enorme buitenlandse reserves... die ze hebben opgebouwd. En ze zijn blijven groeien tussen de 10 en 12 procent. Of ja, dit jaar is dan of 2012 is het iets minder, 8 procent. En, maar dat is ook een psychologische factor. Um, dat zij uh, altijd de les zijn gelezen van jullie model is niet goed. Hè? We moeten die vrije markteconomie beoefenen en niet die staatsgeleide economie... die jullie nog steeds hanteren, zeker voor de kernindustrie uh, in het land. En nu zeggen ze, kijk eens hoe wij uit de crisis zijn gekomen en jullie... Wij zijn eigenlijk. Dus er is een psychologische verandering gaande in de wereld. Waarin China zegt we laten ons niet meer de les lezen. Ze weer een oude positie van dominantie in Oost-Azië weer gaan innemen. En ja, en eigenlijk als grote tegenstreep Amerika zien. Daar kunnen we misschien over hebben qua Europa. Kijk, Europa is economisch heel belangrijk voor China, maar voor de rest is het eigenlijk een, een irrelevante speler aan het worden. Die, die politieke crisis in Amerika die speelt trouwens ook een rol bij dat zelfvertrouwen. Want als Amerika voortdurend met zichzelf over hoop ligt... en die belachelijke uh, uh, verstarring in Washington heeft... waar je niks kunt bereiken... Ja. dan zeggen andere landen, en dat is niet alleen China... maar ook Brazilië en uh, gedeeltelijk Europa... en andere, andere landen die een rol spelen. India, van ja, god, die Amerikanen kunnen zelf niet eens... behoorlijk wat regelen. Dus moeten we die nou als voorbeeld nemen? En dus Europa dat zelfvertrouwen van andere landen... Gestijgt, naarmate Amerika ook te zwakker uitziet. Meneer Pijpers, Europa lijkt ondertussen niet uit de economische neergang te komen. En een gezamenlijk antwoord op al die problemen is er ook al niet. Hoe schadelijk is dat? Je moet een onderscheid maken tussen de interne problemen van de Europese markt en de eurozone. Uh, ja, daar, zijn, daar, is een, daar is een crisis aan de hand. We die, uh, je moet zorgen dat die gemeenschappelijke markt, dat zie ik als de kern van de Europese Unie, goed gaat functioneren. Daar moet je je voor inzetten. Tegelijkertijd, dat is niet helemaal hetzelfde. Moet je internationaal als een blok proberen op te treden bij het handelsoverleg, energie, klimaat... en ook op het gebied van de buitenlandse politiek. Nou, dat lukt best. Je ziet dat als er een regionale crisis is in de wereld, in Syrië of in Mali... dat dan de Europese Unie vrij snel met een gemeenschappelijk standpunt komt... met een, soms wel een gemeenschappelijk optreden... Dus je moet die crisis uh, in Europa niet overdrijven. Nogmaals. Uh, dus Ze zou... hebben in het verre buitenland gewoon niet in de gaten... dat het zo verdeeld is binnen Europa. Je, je, je, je, er wordt een indruk gevestigd uh, in de wereld, ook in de media... dat de, dat de Europese Unie aan, uit, uit elkaar valt. Uh, de eurozone, de monetaire, de monetaire zone, is, is een probleem. Maar de gemeenschappelijke markt, als dat als het kerngebied... van de Europese integratie blijft worden gezien... Dan, uh, en daar moet, je, daar moet wel aan worden gewerkt. En men zorgt voor die gemeenschappelijke optreden op het gebied van handel en de buitenlandse politiek... dan kan Europa, de Europese Unie, behoorlijk meespelen. Ja, maar Europa is heel goed in het geven van gezamenlijke verklaringen. En zelfs daar hebben ze soms problemen. Maar als ze moeten optreden in Libië waren het de Engels en de Fransen die het voortouw namen... en moesten ze de Amerikanen weer te hulp roepen. In Syrië speelt Europa nauwelijks een rol. Of geen rol zelfs. In Frankrijk, nee, de, in, grote, de, grote, de grote spelers spelen er ook geen rol. Uh, behalve dat ze nee, nee, zeggen... wij moeien ons daar niet mee. En wij, wij, wij, wij hebben blokkades... van de Chinezen en de Russen. En uh, dat is waar. De Europese Unie heeft geen strategische militaire invloed... in de wereld. Maar je kunt je afvragen of dat wel zo erg is... als je ervoor zorgt dat de gemeenschappelijke welvaart... van de Europese Unie... Van de, van de burgers blijft toenemen of dat die echt... En nogmaals, in vergelijking tot China... gaat het vele malen beter in de Europese Unie ja, ik kan dan in China. In, in China. Hij is wel een pleitbezorger voor Europa, meneer Pijpers. Uh, Henk Schulten-Nortwold, ja. de VS tritt al jaren op als een soort wereldpolitie. Kunnen we zo'n opstelling in de toekomst van China ook verwachten? Nee, dat ligt niet, niet in de Chinese geschiedenis, nog in de Chinese cultuur. Er werd vroeger uh, altijd gemaakt de, de, de ge voor het, Chine, voor het gele gevaar. Het gele gevaar kwam eraan. Er er ja, het dat was gezicht. een beetje een over, over, overspannen perceptie... in een keizer Wilhelm II, meen ik, rond 1900... Nee, de Chinezen zijn nooit, kijk, die hebben altijd één ding belangrijk gevonden... denk maar even een grote muur als symbool daarvan... om het Chinese beschavingsgebied te beschermen tegen de barbaren. Maar wat je nu wel ziet, en dat is een paradox... dat het buitenland zo ontzettend belangrijk wordt voor China... om de economische gaande te houden. Ja. Want China's economisch succes wordt verklaard door de export. China heeft zelf geen grondstoffen... dus die moet die, die, moet die grondstoffen aanvoeren uit Afrika en Zuid-Amerika. En de olie uit het Midden-Oosten vooral, maar ook Afrika. Dus daarom moeten ze en ze moeten hun producten afzetten in de rijkere landen. En meer en meer ook de, de opkomende markten zoals India en Brazilië en Zuid-Amerika. Dus daar worden ze gedwongen een internationaal standpunt in te nemen. Wat ze cultureel en historisch eigenlijk niet gewend zijn. En daar zit nu de spanning in wat China's buitenlands beleid betreft. Dat ze willen eigenlijk het liefst op een eilandje leven? Nou, een eilandje. Het is dus een redelijk <lacht> groot grondgebied daar. En bovendien eh, claimen ze nog wat meer in de Zuid-Chinese zee. En, nou, van eh, deur is dat ja. gevolg natuurlijk wel van het beleid van de VS ook. Die gezegd hebben: van wij proberen China binnen te zuigen in dat wereldsysteem. Ze zijn lid geworden ja. van de Wereldhandelsorganisatie... Ja. Waar, en dat systeem dat dient het Westen eigenlijk... dus China wordt toch meer en meer ja. gedwongen als Westenland oh, het, uh, het is misschien goed beseffen dat we praten over conflicten... en belangentegenstellingen tussen China, Amerika en de Europese Unie. In, in het huidige tijdperk van na de Koude Oorlog... en zeker van na de, de wereldoorlogen... is de verhouding tussen de grote spelers in de wereld tamelijk goed. Er is in de kern een uh, idee van samenwerking. Dat doen ze ook um, op voorwaarde dat men zich niet bemoeid met, met het eigen grondgebied. Ze zijn baas in eigen huis. Dat is China en Tibet en Rusland op de Caucasus Amerika in, in Israël. Op de, je hebt daar op, uh, op die onderdelen wordt geen militaire interventie geduld of bemoeienis van de andere grote spelers. Maar, uit, maar in de kern is het is het wereldsysteem. De internationale strategische verhoudingen zijn tamelijk positief, gericht op samenwerking en gemeenschappelijk proberen om crisis in Afrika of in het Midden-Oosten te beheersen. Je blijft positief schuldig. U wilde wat zeggen een aanleiding van de opmerking? Ja, dat we dat willen inzuigen in, in het Westerse systeem. Doe ik maar denk aan Zulik, de voormalige president van de Wereldbank, die mm -hmm. zei China moet een responsible stakeholder zijn. En daar heeft China echt nooit op gereageerd. En dat is ook heel begrijpelijk. Want zij zien het westerse systeem. Ik ben wel met Piper eens. De van ja, de tweede Wereldoorlog, die fase daarna is redelijk uh, vreedzaam geweest. Maar ze zijn geen speler geweest in de totstandkoming van het westerse systeem. En dat wordt nu, dat wordt toch steeds meer als ongevaardig gezien. Dus niet een dus de Verenigde Naties, IMF, Wereldbank, dat wordt gezien als een noordwesten gecreëerd systeem. Waar China eigenlijk niet, geen, geen partendeel heeft gehad. Dus dat is heel, dat is psychologisch. Is ook dat ze of ze willen die, die, die organisatie van uit overnemen, of ze willen toch ja, een nieuwe eigen wereld worden? Of zeggen dat zou te ver gaan, maar uh, daar willen de het veranderen. Nou ja, Z ze zouden het systeem willen veranderen. Nou, ze hameren enorm wel op één onderdeel van dat systeem. En dat is inderdaad, uh, wat jij geloof ik ook zei, uh, niet inmengen binnen onze aangelegenheden, soevereiniteit. Dat is van heel heilig beginsel. Dat heeft duidelijk op een zekere onzekerheid over het bestaan van de Chinese grenzen zelf. Toch nog even naar de militaire slagkracht van, van China. Want uh, het is bezig om een groot leger op te bouwen, althans, als we de berichten mogen geloven. Want vorig jaar bijvoorbeeld werd met veel bombarie het eerste vliegtuigschip, vliegtuigschip, nee, vliegdekschip heet dat, gedoopt. Hoe, hoe moeten we die ontwikkeling zien? China's Defensie groeit al jarenlang meer dan 10%. En dat is eigenlijk bedoeld om, om twee uh, buitenlandse politieke doellijnen te verwezenlijken. Eén is de mogelijke inname van Taiwan. Dat wordt gezien als een, als een deel van China en dat, dat kan, mag nooit meer veranderen en twee is de aanvoer van die grondstoffen waar ik het eerder over had om die economische motor te houden en voor een derde symbolisch een vliegtuigschip ja. dat hoort erbij ja, dat moet je hebben is een serieuze status, wereldman ja symbolisch bij... dit heeft ook te maken met opkomend nationalisme dat dat is, maar in dit tijdsbrek weinig tijd voor hem over te hebben maar dat is ook van de motor van Chinees binnenlandse politiek dus het, het, het opgekomen Chinisme, uh, uh, nationalisme om de, om de positie van de communistische Partij uh, veilig te stellen. Maar het is totaal wat anders dan wat we vroeger zagen dat die rivaliteiten tussen de grote mogendheden met bewapening en eventuele agressie, dat is nu niet meer, denk ik, wat de bedoeling is van de Chinese buitenlandse politiek. Om echt uh, te proberen iets te veroveren of iets uh, of een bepaald. Voor zover ik. Uh, nee, nee. De goed, de goed, maar dat is dan wel herken. wat anders wat die grote mogendheden vroeger in de Europese context bijvoorbeeld aan het doen waren. Nee, maar we zien wel al steeds assertiever worden bij ons beleid van China. Een tegenstander van Deng Xiaoping, 20, 30 jaar geleden, zijn dood rock de boot. En nu ja. zie je dat het leger steeds sterker wordt. Je ziet allerlei schermutselingen, de core interest van de hele Zuid-Chinese zee. Uh, dat hoort allemaal bij China. En het Amerikaanse beleid is veranderd de afgelopen vier jaar. De eerste twee jaar dacht Obama en Hillary Clinton van... we kunnen de zaken met ze regelen. En toen China die voert diplomatie op zo'n manier... Die, du die duwen door tot ze tegenstand ontmoeten. Dat heeft Obama nu ook ontdekt. En de laatste twee jaar was het een stuk assertiever. Heren, mag ik het hierbij laten? Amerikanist Frans Verhagen, sinoloog en ondernemer... Henk Schulte-Northold en Alfred Pijpers... kenner van de Europese politiek. Ik sprak met hen over de drie blokken in de wereld... en in hoeverre de macht verdeeld is op economisch politiek... en op militair terrein. Coca-Cola in het geweer tegen obesitas... en hoe kun je je oude kleding echt recyclen? Na het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal...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 En het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland vanwege ijzel. Het kan daar verhaalijk glad zijn. De komende uren kan de IJssel zich verplaatsen naar het noordwesten, waarschuwt het KNMI. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. In Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant is het plaatselijk erg glad door ijzer. Elders in het land is het glad door sneeuw en bevriezing. En er staan nog veel files in Nederland door die gladheid en al die sneeuw. Bijvoorbeeld op de A15 Gorkum richting Rotterdam bij Hendrik Ido Ambacht. Vijf kilometer file, drie rijstroken dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer wordt daar via de af- en oprit geleid. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda... staat 3 kilometer bij Knopentenbrechseplein door een ongeluk. Daar is de rechterrijstrook dicht. De A20-Gouda richting Hoek van Holland... is nog steeds dicht tussen Vlaardingen-West en Maastluis. Het komt door de gladheid. Op de A27-Gorkum richting Breda... staat 9 kilometer file tussen Industrieterrein Aveling en Hank. Dat komt door een ongeluk. En daar is de linkerrijstrook dicht op de A28-zwolle richting Hogeveen. Bij Staphorst 3 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn er dicht en de, auto, de vrachtwagen ging door de middenberm... dus daarom zijn op de A28 richting Zwolle ook twee rijstroken dicht. Op de A59 zonzeel richting Oost tussen Engelen en Den Bosch Centrum, drie kilometer. En dat komt door een geschade vrachtwagen. Verkeer wordt er via de vluchtstrook langsgeleid. Dit is de gids.fm met Felix Meurders. Australië in de hands, maar wie heeft het vuur aangestoken? De wereld ontvangen, weet meer. I got you, James Brown. The sugar and fine I feel nice The sugar and fine Bye. I feel nice, a sugar inspired I feel nice Like sugar and spice So nice, so nice but I got it year Wow, I feel good I knew that I wouldn't Yeah. <laughs> Uiteindelijk zijn meest bekende nummer. James Brown, I Feel Good, zingt hij I Got You, I Feel Good... heet het nummer. Een single uit 1965. De wereldontvanger Willem Frank Noot. goeiemorgen. Je gaat naar Australië. Je het neemt ons mee, maar niet naar de Australian Open. Nee, nee, nee. Het, het zal niemand ontgaan zijn. De zomer in Australië is snikheet. Nou is het deze dagen wat koeler, Maar op vrijdag werd in Sydney nog een hitterecord gebroken. Het was 45,8 graden Celsius. Nou Dat gecombineerd met, uh, met grote droogte en harde wind... dat zorgt voor een ideale mix voor bosbranden. Elke dag is het wel weer raak. Worden er op radio en tv weer een nieuwe bosbranden gemeld... die razendsnel om zich heen grijpen. Yes. Zoals die op het platteland, bijvoorbeeld, in de buurt van Melbourne. Een vuurfront van 5 kilometer dat zich snel verspreidt. En in mumfeltijd ging 48.000 hectare bos in vlammen op. Firefighters say they've been surprised by the ferocity of a large bushfire that's burning out of control in the Baw, Baw Ranges east of Melbourne. The blaze is now bearing down on rural properties. CFA spokesman said this morning that his firefighters, it is like they are fighting guerrilla warfare with the spot fires there. Ja, er was een, een plaatselijke dan, daar die vergeleken dan met de Griekse oorlog die zijn spuitgasten moesten bestrijden. Overal duiken dan weer nieuwe brandhaarden op. En zo gaat het op talloze plekken in Australië. Er gaan huizen vlammen op, hele gebieden worden geëvacueerd... en er komen ook mensen om het leven. En wat doen ze eraan om de risico's op brand zo klein mogelijk te maken? Dan? Nou, de, mensen worden natuurlijk uh, goed voorgelicht. Uh, bijvoorbeeld over de plekken waar absoluut uh, open, buur, open vuur verboden is. En als ze in een risicogebied uh, gebied wonen. Wat ze dan kunnen doen om hun, uh, hun eigen huis te beschermen... met bijvoorbeeld sprinklerinstallaties. En dat ze hun Luchtroutes kennen en als boeren met, met hun machines het land opgaan om uh, aan het werk te gaan, dan, dan kan brand ontstaan door hete uitlaatgas of do, door een vonkend apparaat. Dus zij zijn verplicht om brandplussers bij zich te hebben. Maar ja, hoe ze daar dan ook hun best doen met, met preventie en met voorlichting, er zijn natuurlijk altijd pyromanen die een fik juist prachtig vinden. En die pyromanen noemen ze in Australië firebugs. En is dat inmiddels ook al bekend hoeveel schade die pyromanen aanrichten? Nou, de, er zijn schattingen van uh, dat de helft van de bosbranden verdacht is. Dat, uh, verdacht, hè, dat er sprake zou zijn van opzet. En volgens politie van de staat Victoria... zijn er alleen al in december 195 branden aangestoken. Nou, dat kan verschrikkelijke gevolgen hebben in, uh, in 2009... Daar vielen tien doden door een inferno bij het stadje Churchill in Victoria. Yeah. Er werden 150 huizen verwoest. Dat noemen ze toen Black Saturday. Honderden miljoenen dollars aan schade. En die brand die was aangestoken door Brandon Suckerluck. notenbenen, een voormalige vrijwillige brandweerman. En na zijn arrestatie nam de politie hem mee naar de plek waar de brand was ontstaan. Ik heb een kerk gegeven. En ik weet dat de flames. On, ...on the side of the road here. I put it to you that you lit two fires. No. In that area? No. Nou, sukkerlijk in, in ontkenning... Uh, hij vertelde eerst aan de politie hoe hij een uh, sigarettenpeuk uit zijn autorraam had gegooid. Hij dacht zelf dat hij die peuk goed had, uh, dat vertelde hij, uh, hoe die, dat hij yeah. die peuk goed had uitgemaakt. Uh, en het, het was een ongelukje, uh, zegt hij, maar de politie die wilde dat verhaal niet geloven, zeker niet van een oud brandweerman. Uh, en uh, bovendien was er nog eens een getuige die deze sukkeluk uh, op een andere plek had gezien waar een tweede brand was ontstaan. Dus hij werd veroordeeld en deze pyromaan zit nu een gevangenisstraf uit van 18 jaar. En de branden die recentelijk zijn ontstaan door pyromaan, uh, is er een en kansen die per worden gepakt? Nou, het gaat niet altijd om opzet, moet gezegd worden. Er was bijvoorbeeld laatst iemand die, die was aan de slag met zijn, met, zijn, met zijn buitenkeuken. Nou, die kreeg wel een, een torenhoge boete. Want ja, verbod op zulk vuur is, is verboden. Maar het kan inderdaad gaan om opzettelijke brandstichting. Zo meldde de politiecommissaris Mick Fuller onlangs de arrestatie van een drietal jeugdige brandstichters. dankzij de goede samenwerking tussen het patrouillevliegtuig van de brandweer en de plaatselijke politie. En dat zendt een klare message to de artsen. Dat niet alleen de politie op de grond, die surveillance, generally of high-risk riskeerde We're We targeting individuals who de die niet voor artsen-activiteit Maar we zijn ook in de air met technologieën, zoals thermal imaging, die een lookout for voor suspicious activity. Nou, volgens de, de commissaris eh, maken ze gebruik van de patrouilles in de lucht en die hebben dan warmtekijkers, zodat ze uh, echt kunnen zien waar er een brandje ontstaat, waar, waar een verdachte brand ontstaat. En dan is er uh, in, in uh, gebieden met een hoog risico is er veel politie op de been om te patrouilleren. En in dit geval uh, in kon die brand uh, vrij snel worden geblust. En uh, werden drie, die, uh, drie jongens aangehouden van 14, 15 jaar. Die werden in de kladden gegrepen. En, en de politie, wat ze ook doen, is specifiek die mensen in de gaten houden die hier al een verleden mee hebben. De, de mensen die al veroordeeld zijn ja. voor, uh, voor brandstichting. En gaan ze over de schreef, nogmaals, en dan wachten een zware straf. Want volgens een speciale wet die verkracht is, kan een brandstichter een maximale gevangenisstraf krijgen van 20 jaar. Maar blijkbaar maakt dat allemaal niet zoveel indruk... omdat er nog steeds branden worden aangestoken daar. Ja, nou is de, de pakkans is trouwens ook heel klein. Die is, uh, die is nog geen 1%. Daarom doet de politie heel vaak een beroep op mensen. Hè. Let goed op, zie je verdachte situaties, ga dan bellen. En er gaan ook stemmen op voor, uh, voor een ander soort straffen. Want die, uh, die, uh, die brandstichtende tieners in Sydney... die stonden vrij al meteen aan een arrestatie... mochten ze weer naar huis. En de premier van New South Wales, meneer O'Farrell... die stelt daarom voor om ze als uh, straf de rotzooi te laten opruimen. En dat kan best wel een heel narker wij zijn, want ze zouden dan moeten meehelpen bij het afmaken van de boerderijdieren die gewond zijn geraakt door een brand. Maar volgens psycholoog Rebecca Doli is het de vraag of dat wel zo'n effectief afschrikmiddel is. Uh, Doli doet al twintig jaar onderzoek naar de psyche van brandstichters. Er zou een groep van who zijn die immune to, to that process. You zijn. Know, er is een groep van serial that die we found in ons werk hebben gevonden als if you pardon the pun, that don't burn out. And I think that those people probably would be resistant to that sort of strategy. Ja, Doli zegt, er is een harde kern van serie brandstichters... die zal zich niets aantrekken van zo'n overheidsstrategie om hard te straffen. En dan doelt ze bijvoorbeeld op de mensen die, die brandstichten... om stoom af te blazen, om emoties af te reageren. En uh, deze dame is bezig met, uh, met een rehabilitatieprogramma... waarbij veroordeelde brandstichters wekelijks therapie krijgen... en leren om hun emoties beter onder controle te krijgen... dus zonder de boel in de fik te steken. En de eerste resultaten van Doli's onderzoek die zien er veelbelovend uit. En de Australische regering is ook enthousiast... en bereid om te investeren in therapie als preventie. Willem vangt de nood. Met dank. VARA. Radio 1. De Gids. Fm. Van de miljoenen kilo's kleding die we met z'n allen verzamelen in containers op straat, kan een derde deel niet meer worden gedragen. En die kleding die wordt nu verwerkt in laagwaardige materialen zoals isolatiemateriaal voor auto's. En met een beetje mazzel, want een deel belandt ook op de vuilstort in derde wereldlanden. Het bedrijf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 En, en, en dus op materiaal gesorteerd en in de juiste bak afgeblazen. Ja, want dit is dus inderdaad letterlijk afgeblazen. Wat je hoort is een, een, uh, nou, inderdaad een blaastuit die de truien in de juiste bak blaast. Maar, maar wat herkent hij nou? Hoe ziet hij nou... Of het polyester of wol is? Nou, wat, die, wat die, uh, uh, die detectie doet, is die stuurt licht naar beneden. En dat licht dat weerkaatst op het materiaal. Een wolle dus, truitje weerkaatst het licht anders dan een polyester truitje. Dat is uiteindelijk wat, uh, waar het hele systeem uh, om gaat. En nou is dit, het herkennen van materiaal uh, op basis van uh, neer-infrared, is niet een nieuw iets. Want dat doen we ook in de, in de, uh, bij de petflessen uh, herkenning.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 Dat is een bruine trui. Nog een labeltje, Wat niet meer te lezen is. Dus... Maar je voelt <laughs> het materiaal dat het onder... Oh, Dat, dat uh, herken dus jij al Ja, Dat herken ik wel ja. Na zoveel jaren in de recycling nou, vledingdies... 100% acryl. Nog, nou, dit Nog dit eentje, zo... we zijn natuurlijk niet zomaar overtuigd. Nee, dit zo... als ik zo bekijk is dit polyester. En dan zie polyester is je dat, is ik... dat het allemaal ja, over die nou, te kijken, want het is allemaal polyester. Ja, dat, waar, allemaal dat, is, dat, is, uh... dat herken ik ook. Juist, ja. nou goed, dus die hebben we ook gehad. Nou, maar ik wil eigenlijk ook even naar katoen kijken. Liva is 100% katoen. Ja, nou, zie je. Dat doet hij ook <laughs> goed. Ja. Het werkt dus. Ja, het werkt. Maar deze bak waar, waar dan die katoenen trui nou bij allemaal alleen maar katoen komt te zitten. Wat, wat gebeurde er vroeger mee en wat gebeurt er nu mee?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 Vroeger voor ons verslaggever Rob Buiten op bezoek bij Hans Bon. Hij is van het bedrijf Wieland Textiles in Wormerveer. Hier is Blondie. I'm in the bumbles, Ah, Deborah Harry, onmiskenbaar blondie, hanging on the telephone. De Gids.fm Het werelds grootste frisdrankenproducent redt ons van overgewicht. Dat is althans de boodschap die Coca-Cola brengt in zijn nieuwste reclamecampagne. Het moet niet gekker worden, denk je dan. De multinational die heeft ons decennia lang suikerinjecties toegediend, en profileert zich nu als de grote strijder tegen obesitas. En dan zeg ik, tijd voor onze marketingdeskundige Charles Borman. Charles, goedemorgen. Ja, inderdaad. Goedemorgen. Inderdaad. Ja. goedemorgen. Eh, laat ik eerst gaan luisteren naar een fragmentje... uit de nieuwe, lange commercial van Coca-Cola... waarin het bedrijf zich manifesteert als de redder van de natie. Obesity. As the nation's leading beverage company, we can play an important role. We've created smaller, portion-controlled sizes for our most popular drink. Voor elementaire, middel- en highschools, onze industrie heeft volontariërs veranderd naar primarie waters, juices en low- en no-calorie opties. Dit heeft de calorieën van onze industrie's beverages in those schools by 90% sinds 2004. Mijn eerste ja. gedachte is dan. Ja. Waar halen ze het lef vandaan? Ja. Ja, dit is, dit, dit is de. Uh, honest Coca-Cola obesity, uh, obesity Commercial. Yes. Uh, ja, we halen slecht vandaan. Uh, nou ja, wat ze in feite doen is dat ze dus echt het probleem van obesitas... overgewicht uh, uh, aankaarten. Uh, ze benadrukken daar overigens in die commercial... dat alles wat je eet en drinkt, calorieën bevat. Daarna benadrukken ze ook nog eens een keer dat ze een record aantal drankjes hebben ontwikkeld uh, met heel erg weinig calorieën. Kleinere blikjes, werken aan steeds betere smaak. Uh, zoetstoffen met minder calorieën. Meer drankjes en minder calorieën ten behoeve van scholen stellen ze beschikbaar. Et bronwater et natuurlijk hebben ze ook. Hè? Ja, bronwater hebben ze ook. Ja, waar halen ze lef vandaan? Het heeft gewoon een aantal redenen. Ten eerste, de verkoop van suikervrije frisdranken, waaronder Coca-Cola dus, groeit in de Verenigde Staten en Canada, Canada al 15 jaar niet meer probleem. Twee, drankjes met weinig calorieën zoals water worden steeds populairder. Drie, steeds meer internationaal onderzoek wijst uit dat het drinken van suikerrijke drankjes uh, heel slecht is voor je gezondheid. Hè. Het kan tot allerlei ziektes leiden. Uh, eigenlijk net zo uh, die verslaving daaraan is net zo ernstig als uh, aan sigaretten. En als vierde punt zie je nu dat de overheid zich er nu ook mee gaat bemoeien. Uh, burgemeester Bloomberg van New York heeft in juni van vorig jaar aangekondigd... dat hij een verbod wil invoeren op de verkoop van de zogenaamde supersized bakers frisdrank... in restaurants, portfaciliteiten uh, en bioscopen. Dus je ziet aan alle kanten dat het drinken van suikerrijke frisdrank, waaronder Coca-Cola... dus maatschappelijk zwaar onder druk staat. En daar gaat zo'n bedrijf in de verdediging de halver. Ja. Dat wil een ander geluid laten horen. Ja, ja. Dat is in feite wat er nu gebeurt, ja. En dat is niet alleen Coca-Cola die dat doet. Nee, want je ziet natuurlijk dat, uh, ja, weet je, de, de, de, je ziet overal bij alle bedrijven, niet alleen fastfoodbedrijven, maar ook bij uh, auto-industrie, luchtvaartindustrie, uh, zie je nu dat men toch een focus heeft op, ja, de veranderende omstandigheden. En die veranderende omstandigheden betekenen, betekenen uh, ontstaan onder andere doordat er een generatie aan, aan het komen is die zich te degen bewust is van duurzaamheid en gezondheid. En uh, zij weten gewoon dat ze daar echt mee moeten gaan houden. Dus Coca-Cola moet dat wel. Uh, maar ook McDonald's zie je bijvoorbeeld nu dat die wereldwijd aan het vergroenen zijn. Uh, Unilever hebben we het al een keer eerder over gehad met de Sustainable Living Plan. Uh, Friesland Campina vorige week uh, melk echt als een natuurproduct neerzetten. Allerlei andere multinationals, Shell, DSM, Philips, PostNL... Uh, PricewaterhouseCoopers, Rabobank, et cetera, verenigd in de Leaders for Nature... Allemaal zijn ze bezig om bijvoorbeeld overeenkomsten te sluiten... om de bedrijfsvoering te vergroenen. Ja, dan even terug naar die commercial van Coca-Cola. Ja. Daarin gaat het niet alleen over die kleinere blikjes en, en suikervrije frisdranken... op mm -hmm. scholen, maar over de bijdrage van de Coca-Cola Company... Ja. in het algemeen ja. aan het terugdringen van obesitas. Ja. En dan zie ik in één keer weer die enorme bekers cola voor me die ja. in de VS klein worden genoemd. Ja. En die suikerbomen die zijn er nog steeds. Ja. Dan is dat toch hypocrisie in optima vormen? Nou ja, kijk, ik denk dat, dat he, die hele grote bekers... dat is natuurlijk, hoort natuurlijk ook wel bij de Amerikaanse cultuur. He, uh, kijk, in Amerika... Uh, alles is groot en groot is alles. Big is beautiful, great is better. Super size me, die filmen over... Uh, het, het, het um, hamburger eten. Uh, um, nou, voor Amerikanen... in feite zijn kwaliteit en, ma en, en maat... onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus uh, niet alleen met frisdrank maar ook met voedsel, met auto's, met winkelcentra, alles moet groot, groot, groot zijn. Ik denk dat in Amerika in eerste instantie ook een mindshift moet gaan plaatsvinden... Om te gaan denken dat ook klein goed kan zijn. Maar toch, trapt de consument daarin in die boodschap van Coca-Cola? Zijn er al reacties? Nou, er zijn zeker reacties. Uh, deze campagne heeft natuurlijk heel veel reacties opgeleverd. Maar er is ook een campagne gaande. Die is uh, afkomstig van het Center for Science in the Public Interest. Amerikaanse campagne. Dat heet The Real Bears. En is eigenlijk een parodie op de ijsberencampagne van Coca-Cola. Die zal dus een beetje rond uh, kerst uh, uitzenden. The Real Bears. The Real Bears. Sugar. Ja, je ziet dus, je ziet dus een, zeg maar een soort tekenfilm met vier beertjes. En uh, nou ja, in feite is het een campagne dus om het drinken van suikerrijke frisdrank te beperken. En het filmpje laat allerlei problemen zien die ontstaan door het drinken van suikerrijke frisdrank. Dat zijn er nog wel, Obesitas, die problemen. Ja, suikerziekte, erectieproblemen, gebitsproblemen, noem het allemaal maar op. Denk je dat dit charme-offensief van Coca-Cola gaat werken? Nou, ik, ik, ik denk niet dat het een, een echt een charme-offensief is. Het is een onderdeel van een totale verandering. En in het geval van Coca-Cola uh, gaat het om het drinken van suikerrijke frisdranken. Het is een totale verandering in de maatschappij... waarbij dit soort producten gewoon zwaar onder druk komen te staan. Dus Coca-Cola moet wel veranderen uh, en ook in die verandering een actieve rol gaan spelen, want anders overleven ze het gewoon in Felix. En dat, uh, dat doen meer bedrijven natuurlijk, hè? de auto-industrie ja. heeft ook een verandering ondergaan. Auto-industrie zie je net, je ziet natuurlijk in de luchtvaartindustrie, uh, kijk hoe, uh, hoe nu uh, de Dreamliner, waar al die problemen zijn, maar dat is ook een vliegtuig waar ontzettend veel uh, milieuaspecten aan verbonden zijn. Uh, al dit soort aspecten, milieu, recycling, afvalmanagement, dierenwelzijn, ethische aspecten van zaken doen, het speelt echt allemaal een rol en het gaat in de toekomst. Nog een veel grotere rol spelen. Dus je moet je wel aanpassen. En dat bedrijf. is niet alleen bij de Coca-Cola's van deze wereld... die enorm veel uh, suiker produceren... maar ook bij de, de vleesverstrekkers, de Burger Kings. Ja, de, de, ja? ja ik heb, uh, gisteravond ben ik nog eens naar een aantal sites gegaan... van Wendy's, van Burger King, van McDonald's uh, uiteraard... Uh, van Taco Bell, uh, Taco Bell van uh, uh, Kentucky Fried Chicken. En overal zie je dat dat uh, punt environment, omgeving, milieu... dat dat echt een hele belangrijke rol aan het spelen is. Dankjewel, Charles Bormans. gaat de volgende week. Tot de volgende De TV van vanavond. Het VPRO-programma De Slag om Nederland... gaat in het nieuwe seizoen op zoek naar onze beste bestuurden. Vorig seizoen nog waren de programmamakers... Roland Duong, uh, Teun van de Keuken en Andrea van Pol... de schrik van Bestuurlijk Nederland. En deze nieuwe serie willen zij goed bestuur aanmoedigen. De Slag om Nederland om vijf voor half negen op Nederland 2. Aansluitend op dezelfde zender, dezelfde omroep... om vijf voor negen een aflevering van Tegenlicht. Wetenschappers wagen zich aan de voorspellingen voor de komende jaren. Ook op Nederland 2 document en daarin een terugblik op een spraakmakende moordzaak in 1990. In Rotterdam wordt dan het lichaam gevonden van een Amerikaans fotomodel. Gesprekken met politieambtenaren en met de dader. Een document van de NCRV om 11 uur op Nederland 2. Jurgen van den Berg van de NCRV. Wij gaan zo meteen verder met Johan Derksen van RTL en van Voetbal International. Want die krijgt een eigen talkshow op zondagavond. Een eigen talkshow? Ja. Zonder die geneden bij, dus helemaal eens eentje... gaat hij met uh, grootheden uit de voetbalwereld praten vanaf uh, 10 februari. Leuk. Mediaforum met Jean-Pierre van de Geweldig. Volkshand en uh, Mark Visch... van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het gaat onder meer over uh, Danny Nelissen, de wielercommentator... die ook bekend heeft hè, dat hij doping heeft gebruikt. Ja. Hoe geloofwaardig is hij nog? En uh, de stelling in stand.nl. het is te vroeg om de stekker uit de Vira te trekken. En We gaan erover praten met Betty de Boer, Tweede Kamerlid voor de VVD. Ja, die stekker is er al uitgetrokken. <laughs> Definitief. Mevrouw De Boer, eist eruit. Surf naar de gids.fm. Tot morgen!